2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Orkaan Laura heeft in de Amerikaanse staat Louisiana aan zeker vier mensen het leven gekost. Volgens de gouverneur heeft de orkaan enorm veel schade aangericht... maar is de verwachte catastrofe uitgebleven. Laura was de zwaarste orkaan ooit in Louisiana. Uit voorzorg werden honderdduizenden mensen geëvacueerd. Volgens de gouverneur zijn er veel bomen en elektriciteitsmasten omgewaaid... en ook gebouwen deels ingestort. Meer dan een half miljoen inwoners van Louisiana zitten nog altijd zonder stroom. De vier doden vielen door omgewaaide bomen die op huizen terechtkwamen. Franse jagers mogen voorlopig geen vogels meer vangen door stokken en takken met lijm in te smeren, heeft president Macron bepaald. In bijna de hele EU geldt al een verbod, maar in de Provence worden nog veel merels en lijsters met lijmstokken gevangen. Onder meer lijsterpate staat daar bekend als delicatesse vogelbeschermers zeggen dat de dieren erg lijden als ze vast komen te zitten. En dat ook beschermde vogels het slachtoffer zijn. Macron heeft de vang vangtechniek nu tot 1 januari verboden. Een definitief verbod wil hij nog niet, omdat hij nog wacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De motorrijders die onlangs in nog geen 10 minuten van Breda naar Rotterdam scheurden, hebben opnieuw een filmpje online gezet. Daarin is te zien hoe ze in het donker met snelheden tot boven de 270 km per uur over de A29 naar Rotterdam rijden. De motorrijders deden zeven minuten over de rit van knooppunt Hellegatsplein naar Rotterdam, een afstand van 24 kilometer. Dat komt neer op gemiddeld meer dan 200 km per uur. Te zien is hoe ze in het donker tussen het verkeer zich zaggen. De politie zegt de zaak hoog op te nemen en heeft al tientallen tips binnen. Het weer. De meeste neerslag trekt vannacht naar het noorden weg. Hier en daar kan nog wel een bui vallen. Minima tussen 13 en 17 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Now I gotta keep, I keep on breathing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 You really want to Sometimes living out your dreams Ain't as easy as it seems You wanna fly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 Gotta make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 te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was toen niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon, omdat ik weet dat jij bestaat. Want je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet en dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Echt wat je allemaal met me doet En dat kan je ook niet weten Want ik heb je pas één keer ontmoet Toen zag je mij niet staan Maar schatje ga me zien Ik wil je vaker zien Onder de laken zien Dan raak ik je aan misschien Ik moest mijn look met je Echt ik voel me goed met je Ik denk dat jij niet door hebt je wat je doet wat met je me. hebt niet in de gaten Wat je allemaal met me doet Dat kun je ook niet weten Ik heb je pas één keer ontmoet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 En ja, dat is lekker zeg. Sta je mooi voor paal? Heb je net 15 piek voor parkeerde betaald. En daar sta je met je coders en je goede gedrag. En vooral vast houden die breien wacht. Wonkvonden komen overal vandaan. Want als je er eenmaal bent, nou dan wil je niet meer gaan. 15 miljoen mensen op een een stukje aarde. Beter bekend als soft hoort bij 35 graden. Vissen in het dorp waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom.